ZFM stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Wothuis met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht bij het blussen aangevallen. Daarbij is een aantal mensen aangehouden. In onder meer Gouda Schiedam en Rotterdam, trad de politie op. Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. Ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. Schrijver, liedjeschrijver en journalist Herman Pieter de Boer is vannacht overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al een tijd ziek. Herman Pieter de Boer laat een groot oeuvre achter, bestaande uit verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten. Hij schreef onder meer Voor kinderen voor kinderen en Ramse Shafi. Herman Pieter de Boer is 85 jaar geworden. De effectenbeurs op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren 90. De Dow Jones ging het afgelopen jaar om 26% omhoog en dat is de grootste jaarwinst sinds 1995. De S&P 500 sloot 30% hoger dan een jaar geleden en daarmee was het het beste jaar sinds 1997. Volgens analisten zijn er signalen dat de beurzen ook de komende maanden zullen blijven stijgen.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 bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij Beleefd beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu ZFM in de ochtend. Close my eyes Ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten. Ik stap de beuze in, mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Thanks, man.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 Ik People told me, keep messing with my head Should've been done a even you may not have flown it yeah. you Don't have to say, don't have to say you that you did I already know, I already know I found out uh. now there's just no, no chance and me, and me. never be. And don't it make you sad about me yeah. told me you love me, why did you leave me all alone i like them baby the bridges is the burn now it's your turn it's your turn to cry. Right. So me go on and just let me go on and just let go on and just let me and go on and just I'll be and go on go on and just go Done, so I I The damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, The damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, The damage is done, so I guess I'll be leaving. They so don't, don't have to say what you did. I already know. I'm sealed up from in. Uh -huh. There's just no chance. No chance. You, be, you and me, forever be. Don't it make you kya kya kya kya kya kya kya kya kya kya kya